Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. WNL. Dag en nacht en wij daar daartussen. Van twee tot vier. Nog steeds wakker Nederland. Het wordt tijd dat de huizensmelkers eens goed aangepakt worden. En Rotterdam neemt daarin het voortouw. Inefficiënte waterzuiveringssystemen. Mooie scrabbelwoorden, maar ze kosten ons jaarlijks wel een half miljard euro. En we kijken terug op de Champions League wedstrijden van vandaag. De muziek vannacht is van Stefan Morrison. Nog steeds wakker Nederland. Met Kasper Meijer en Erik Nusselder. En als u wilt reageren op de show, dat kan. Dat is welkom. Het kan via Twitter. U kunt uw berichten sturen naar het redactieWNL. Redactie of gebruik de hashtag WNL. Zeg je dat mooi. Hekje. Hashtag WNL. Dat is Engels voor hekje. Hekje ja, WNL, hekje WNL, dan zien wij dat ook. Vinden ja. we leuk. Het Scheidsrechterskorps staat de laatste weken de plank nogal mis. Het was een goede reden voor trainers om zonder pardon hun kritieken uit te laten over de arbiters. De KNVB heeft nu het initiatief genomen om trainers en scheidsrechters met elkaar te laten vergaderen. Ook Fouke Boy heeft een uitnodiging ontvangen. Hij is technisch directeur bij FC Utrecht en was niet altijd even blij met de optredens van scheidsrechters. Uh, nacht. Goede nacht. Ja, dat niveau van de scheidsrechters. Waarom, uh, waarom zijn ze nou zo slecht? Nou ja, goed, ik moet wel even het ding zeggen dat, ik, uh, dat, dat, dat er natuurlijk uh, over en weer fouten gemaakt worden door spelers, trainers, td's, scheidsrechters, maar uh, wij hebben natuurlijk ook wel gekeken naar uh, de tweede gele kaart. Uh, op het moment dat een speler uh, die kaart krijgt en weet dat hij een kaart heeft met die ervaring en op dat moment uh, daar op een gebied, uh, op het helft van de tegenstander, zo'n overtreding maakt, ja, dan is het ook een beetje de goede verzoek. Uh, het, het is nog niet eens zozeer alleen dat moment, maar wel zeker uh, de lijn die daarna doorgetrokken is. Uh, inconse inconsequent heet dat dan. En uh, ja, daar, uh, dat, zette uit de, uh, dat zette gewoon kwaad bloed. En uh, nou goed, ik ben niet zozeer door het lint gegaan. Ik was niet gefrustreerd, maar ik was wel boos en, uh, en natuurlijk teleurgesteld. Uh, ja, dan zeg je ook wel eens iets uh, waarvan je later denkt van nou ja, had ik misschien beter niet kunnen zeggen, maar... Heeft u er spijt uh, van? Nou, ik had beter niet kunnen, niet kunnen zeggen. Ik bedoel, uh, het is ook niet zozeer zo zeer, uh, persoonlijk naar een, iemand bedoeld, maar meer in de... Ik, had het, ik zei dat meer in de zin van ja, stel dat hij dit seizoen nog bij ons zou gluiten, dan... De emoties ook bij ons supporters, we kunnen hoog oplopen en dan krijg je spreekkoren en, en dan moet het weer stilgelegd worden en dan krijgen we weer boetes en al dat gedoe, weet je. En dat, uh, dat was eigenlijk de reden waarom ik het zei, niet zozeer tegen de persoon op zich, maar ja, ik, ik zit in de functie en dan kan ik dat beter niet doen, maar uh, uh, ik, ik ben wel van mening dat het wel eens tijd wordt uh, na een opeenschakeling van, van verschillende zaken die zich hebben voorgedaan om eens uh, ja, uh, naar elkaar te luisteren. En, en dat is iets wat eigenlijk uh, heel lang niet meer het geval is geweest. Maar er komt dus een gesprek hè, met de KNVB, en met u, met allerlei trainers. Wat, wat gaat daar gezegd worden, denkt u? Wat, wat kan daar uitkomen? Nou, ik vind ik, het initiatief vind ik heel erg goed uh, dat de KNVB dit heeft gedaan. Uh, de, dat betekent toch dat ze, dat ze meer naar buiten treden en, en openstaan... om eens uh, met bij elkaar te gaan zijn. Nou, wat, eh, ik, ik, vind het, ik vind dit initiatief goed om, er, om dat te eens te doen. Niet alle trainers zullen daarbij zijn. Het wordt wel breed getrokken door ook het CBV eh, hierbij eh, aanwezig te laten zijn. Ja, wat ik in ieder geval niet hoop, is, eh, is dat als wij maandag eh, bij elkaar zijn geweest... en dat het daarna bijvoorbeeld weer twaalf jaar zou duren voordat je bij elkaar gaat zitten. Ik, bedoel, eh, ik hoop echt wel dat, er een, dat het een structureel karakter kan zijn, maar meer bedoeld... Om, uh, om, om feedback te hebben voor scheidsrechters uh, uh, natuurlijk vanuit uh, de, de inzichten uh, die, de, die er zijn vanuit trainers en, uh, en, uh, en, uh, en technisch directeuren. Maar ook omgekeerd hoor. Dus het is niet zozeer voor hun, maar ook voor ons. Dat wij de inzichten van hun beter, uh, beter in kaart krijgen en bedoeld krijgen. En dat je daarmee uh, toch, uh, ja je moet toch samen optrekken. Hè? Want we hebben niet uh, tegenstrijdige belangen, we hebben een gezamenlijk belang en dat is het voetbal. Dus gewoon meer communiceren met z'n allen, met elkaar... om op die manier er eigenlijk allemaal beter van te worden. Ja, en dan op structurele basis. Ja. Het is ook gewoon een moeilijke baan, toch, Kasper? Scheidsrechter zijn. Zou jij willen scheidsrechter willen zijn? Nee, je bent altijd de lul, eigenlijk. Ja. Als er iets fout gaat, is het altijd jouw schuld, toch? Toch, meneer Boy? <laughs> het is niet makkelijk. <laughs> het is... Uh, ja, het, het, het is de... de... De man, de spelleider. Ja, en, uh, en dan zijn er 22 mensen op het veld. En, en, en de spelleider moet het in goede banen leiden. En uh, het enige wat het is, die, uh, fouten worden echt heus wel geaccepteerd. Maar het allerbelangrijkste is, je wil graag een consequente spelleider hebben. En dat, uh, de, daar heb je respect voor. En in het heet van de strijd, uh, er worden ook wel eens dingen naar elkaar gezegd. Maar nou, dat betekent dat ook de persoonlijkheid van een scheidsrechter daarin uh, ook heel bepalend is. En dan dwing je respect af. En respect dwing je niet af door alleen maar kaarten te geven. Oké, okay. nou, heel, heel erg bedankt voor uw toelichting, meneer Boy, uh, technisch directeur van FC Utrecht. En uh, nou ja, veel, veel succes bij dat gesprek. Bedankt. We blijven even bij het voetbal. Het moest het spektakelstuk van het voetbalseizoen worden. De wedstrijd tussen Barcelona en Arsenal. En spectaculair was het zeker, want er gebeurde meer dan genoeg. Uiteindelijk wist Barcelona aan het, eind, aan het langste eind te trekken door met 3-1 te winnen. En door die uitslag zijn ze door naar de kwartfinales van de Champions League. Onze eigen sportredacteur Robert Smit heeft de wedstrijd bekeken. Robert, nacht. Een ja, hele goede nacht. Ja, Het was voor de voetballiefhebber een mooie avond, kunnen we wel zeggen. Zijn we op onze wenken bediend? Nou ja, in voetballend opzicht viel dat best mee. Uh, ja, Barcelona en Arsenal ja, die spelen eigenlijk wel het mooiste voetbal van, van de wereld op dit moment. Maar Barcelona was toch wel echt wel ver uit de betere ploeg en Arsenal was vooral heel erg agressief. Uh, ja, onder andere Robin van Persie liet zich heel erg kennen en ja, hij kreeg dan uiteindelijk ook wel weliswaar een discutabele rode kaart. Ai, discutabel zeg jij? Wat gebeurde er precies? Nou ja, hij, uh, hij kreeg twee uh, gele kaarten. Hij kreeg in de eerste helft kreeg hij vlak na een opstootje uh, het aan de stop met zijn tegenstander. Hij deelde een tik uit aan Dani Alves. En uh, vlak na de 1-1 in de tweede helft uh, pakte hij zijn tweede gele kaart. En dat was een beetje gek. Hij uh, stond buiten spel, uh, waardoor de scheidsrechter floot. Maar hij ging uh, eigenlijk gewoon door. En volgens de regels mag dat niet. Dus uh, dat was zijn tweede gele kaart. Hij was alleen echt wel heel erg kwaad en hij liet dat ook wel na afloop blijken aan de media. Hij zei dat hij echt de scheidsrechter één grote grap vond. Dat is ook wel een beetje een flauwe kaart, toch? Ja, dat was het ja, was echt discutabel. Vooral als het de tweede is, dan moet je hem toch eigenlijk niet geven, denk ik? Ja, je, je kan hem geven. Als je een beetje, een beetje scheidsrechter als hij op de regels let, kan je hem geven. Maar ja, dat ja, valt over te discussiëren in ieder geval. Maar dat was niet de enige rode kaart, toch? Het was wel de enige grote kaart. Casper oh, heeft niet zei zei gekeken. Nee, ik <laughs> was er dat het mijn uh, gesprek aan het voorbereiden dus vandaag. Nee, <laughs> <laughs> hey, maar die van Persie, het is eigenlijk wel een wonder dat hij in de basis stond, of niet? Er was nogal ja, veel hij, discussie uh, over. Ja, hij was geblesseerd geraakt in de vorige wedstrijd tegen, tegen, tegen Barcelona. En uh, ja, men verwachtte dat hij eigenlijk er een uh, flink aantal weken uit zou zijn, maar hij is uh, echt klaargestand voor deze wedstrijd. Maar ja, uiteindelijk wel in, heeft hij uiteindelijk een negatieve hoofdrol uh, gekregen. Ja. Een negatieve hoofdrol dus voor Van Persie. Ja, dat is jammer voor de, de Nederlandse voetballiefhebber. Maar hoe ging de wedstrijd zelf? Hoe, hoe ging dat verder? Ja, voor de Rode Kaart was Barcelona al sowieso beduidend beter. Uh, vlak voor rust maakte Messi de 1-0. Echt een schitterende goal. Uh, Lopte heel getrupt de bal over de uh, keeper Almunia. En uh, ja, maakte knap af. Maar uh, ja, na 50 minuten uh, werd, het, uh, werd het plotseling 1-1, omdat Sergio Busquets uh, besloot de bal in zijn eigen doel te koppen. Hm. En uh, ja, drie minuten later pakte van Percy Rood, uh, waardoor eigenlijk de hoop toch nog snel vervlogen was uh, voor Arsenal. Uh, door doelpunten van Xavier Messi, uh, ja, die scoorde via een penalty, werd het uh, uiteindelijk 3-1. Uh, Ibrahim Afolaj mocht de laatste tien minuten nog, uh, nog even meeballen van uh, trainer Guardiola van Barcelona. En hij deed het best wel goed. Uh, bij zijn eerste balkompak kreeg hij gelijk een uh, grote kans. Je wist hem alleen niet af te maken. Dat is jammer. Maar uh, het stond 1-1 toen Van Persie rood kreeg. Hè? Zouden ze zonder Van Persie uh, wel misschien nog een pot hadden, hebben kunnen breken? Of uh, zag je het niet nee, gebeuren? Je weet het nooit. Het is dus natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Maar Zeker na de rode kaart van Van Persie trok uh, Arsenal zich helemaal terug op de eigen helft en ja, speelde het bijna eigenlijk niet meer om te winnen en uh, was het echt uh, vooral tegenhouden tegenhouden. En met die 1-1 zouden ze eigenlijk door zijn gegaan, maar ja, ja. Ze, ze konden dit, uh, deze machine van Barcelona konden ze echt niet tegenhouden. Wat is nou jouw conclusie na het zien van deze wedstrijd? Ja, dat Barcelona speelt toch echt wel uh, veruit het meest flitsende voetbal uh, van de hele wereld. Het is heel erg verzorgd, uh, verzorgd attractief. Uh, ja, je blijft er uh, graag voor zitten op de bank. Uh, en Arsenal viel gewoon heel erg tegen. Ja, het, had, het had simpelweg eigenlijk gewoon niet echt een antwoord op, uh, op Barcelona. Uh, het is eigenlijk uh, veel zeggen dat de uitblinker van Arsenal uh, Manuel Amunia was, de keeper. Uh, die was eigenlijk reservekeeper, maar die moest na twintig minuten invallen omdat uh, Chesney, de eerste doelman van Arsenal, geblesseerd raakte aan zijn vinger. Die heeft zijn vinger gebroken. En uh, ja, zonder een aantal van zijn reddingen was het echt wel een slagpartij geworden in Barcelona. Nou, dan zijn, ze, ze, daar, wel... uh, zijn ze daar maar blij mee. Uh, maar goed, Arsenal heeft dus niet gewonnen. Eigenlijk hebben ze geen één keer gescoord, hè? Vier nee, doelpunten en... van Barcelona en drie-een, kunnen we zeggen. Nee, niet, niet eens gescoord, maar ook niet eens gescoord. Ja. Geschoten, dat is eigenlijk heel opvallend. Ze hebben gewoon geen één poging op, uh, op doel gelost, maar wel gescoord. Dus ja, dan is het eigenlijk toch wel heel erg knap dat ze toch nog een doeltje hebben weten te maken. Terechte winnaar, dus uh, dankjewel, Robert Smit. Ook namens je voetballieden. <laughs> ik, ik durf niks meer te vragen over het voetbal, maar dankjewel, <laughs> Robert Smit. Misschien uh, moet ik me bij andere onderwerpen houden. Zoals uh, wat er deze week ook gebeurde met onze 15-jarige sterverslaggever Rens. Rens Gooseling gaat voor ons iedere week het land in. En hij heeft deze week vakantie en daarom ging hij vandaag naar Studio 24 hier op het Mediapark. En waarom? Luister maar. Het Mediapark, het zonnetje schijnt hier vandaag. Het is heerlijk weer. Maar ik heb geen tijd om daarvan te genieten. Want er is werk aan de winkel. Talentenjachten, je werd er de laatste jaren mee doodgegooid. Maar toch is SBS erin geslaagd. Want aankomende zaterdag begint er een nieuwe talentenjacht op SBSS. Sing Off. En nu denk je, wat is dat? Is dat weer zo'n saaie talentenjacht? Nou ja, het is een tikkeltje anders. Er komt namelijk geen band of muziekband aan te pas. Het gebeurt allemaal met de stem. Maar of het leuk is, ik weet het niet. In Amerika trok er 10 miljoen kijkers... En daarom sta ik nu voor de ingang van Studio 24. En binnen staan er mij de presentatoren Tooske Raghals, Danny de Munk te wachten... en de juryleden Karen Bloemen, Tjeerd Oosterhuis en René Vroger. Dus laat ik daar naartoe gaan. Tooske Raghals, gaat dit werken in Nederland? Gaat dit gaat kijkers trekken? Ik kan zeggen dat ik vind dat dit uh, programma wel een miljoen kijkers verdient. Dus allemaal, 8 uur zaterdagavond SBS is. Karen Bloemen. Ik vraag me dan af, als je als zo'n jurylid achter zo'n tafel zit, waar, waar denk je aan? Denk je aan wat ga ik antwoorden als die camera op me staat? Of waar ben je mee bezig eigenlijk als je daar zo zit? Nou, ik het is bijna een zenoefening, want ik probeer niks te denken. Da ik heb dit ook een paar in mijn oren, of doe mijn ogen dicht, zodat ik hoor wat er gebeurt. Weet je? Het is bijna net als met de voice dat je je omdraait. Het, de klank, de echtheid, de puurheid, het samen zijn, de musicaliteit, dat moet eerst binnenkomen. Want het gaat niet om mij. Dus ik moet ook niet denken, wat ga ik zeggen? Want dan gaat het om mij. Maar dit, deze show, die heeft in Amerika bijna 10 miljoen kijkers getrokken. En in Nederland, vraag ik me nog af. Mm. Ja, oh god, ik word weer aangeraakt door. Nee, dat is dat daarom, daarom dat doe ik me. dit werk. Ja, liefst schat. Oh ja, ja, ja, ja, ja. We doen het ook, doen het ook allemaal voor niks, hè. We hebben de hele dag zoenen met elkaar. Nou, ja, niet alleen zoenen, hoor. Oh, de... oh, oh. oh. nee, het, het is wakker Nederland, hè? Het is, het is wakker heel, Nederland. Heel <laughs> Zie je uh, volgende. volgende week. Zie je volgende week. Doei, doei. Hé, hey, maar de, de, deze show heeft in Amerika 10 miljoen kijkers getrokken. Maar voor mij komt dat ook een beetje omdat in Amerika zijn er natuurlijk heel die houden van allemaal overdreven dingen en musical en dat soort dingen. Is dat in Nederland ook wel zo? Uh, ja, maar je houdt wel van Usher, Beyoncé en, enzovoort, zou ik bijna willen zeggen. Dat werd namelijk allemaal gezongen gisteren. Ik weet niet of ik je kan beïnvloeden, maar ik vind die, die de blonde beats, laat maar zeggen. Die vind ik wel, die vind oh, ik wel goed. Hoe zou dat nou komen dat jij die dan zo bent, een jongen? <laughs> nou, toevallig, toevallig. hetero. <laughs> de mensen die aankomende zaterdag al You het is willen gaan kijken. Waarom moeten ze dat niet gaan doen en waarom wordt het te single? En ja, als je nou slim bent, dan kijk je even het beginnetje van oh, you need is Love. Dat je even weet wie er allemaal elkaar op gaan zoeken. Dan schakel je door naar ons. Dan kijk je even naar al die waanzinnige goede groepen. Dan schakel je even terug naar oh, you need is Love om te kijken of het gelukt is met iedereen. En dan schakel je daarna nog even door naar ons om te kijken wie eruit is. Nou, dan ben je er. heb je een topavond. Veel plezier de aankomende, de aankomende weken. Ja, jullie veel plezier. Ik heb het al gedaan. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik weet het al. Ik weet het al. Ik weet het al. Ik weet het al. De DJ Girl is falling you love again. Baby tonight. De DJ Girl is falling in love again. De sing-off. Vanaf zaterdag om 8 uur bij SBSS. <tied> Vorige week uh, kregen we nog de vraag wanneer Karin Bloem is bij ons in de uitzending zat. Nou, dat hebben we dan uh, bij deze ook gelijk gedaan. Want zo servicegericht zijn wij bij WNL, Erik. Zo is dat. Dat was onze 15-jarige verslaggever Rens Schooseling. En volgende week sturen we hem weer lekker ergens anders naartoe. En in het kader van service, let op dames en heren, pen en papier paraat, kenteken 65 VXX. Het was zijn pracht-en-praal, zijn geliefde Volkswagen-busje... totdat deze opeens niet meer voor zijn deur stond. De politie wilde hem niet helpen, dus mailde hij naar elke mogelijke omroep. Ja, en dus hebben wij die mail ook gekregen. En wij zijn dan wel zo vriendelijk uh, hier bij WNL... dat wij wel even onze medemens helpen. Zo zijn we. En daarom hebben we nu ook een verdrietige Anthony Timmermans aan de telefoon. Goedenacht. Ja, goedenacht. Wat is er gebeurd met uw Volkswagen-busje? Nou ja, op de ochtend van uh, 3 maart uh, kwam ik buiten... En uh, stond hij niet meer voor de deur. Hij was gewoon weg. Hij is gewoon weg. De uh, auto was, uh, hoor dat, uh, had alarm erop zitten en uh, twee verschillende soorten dus die moet gewoon afgegaan zijn als het uh, door een uh, stelletje prutsers gedaan was. Mm -hmm. Maar dat is dus niet gebeurd. Dus, uh, ja niemand wakker geworden natuurlijk, uh, dus ik ben natuurlijk meteen naar de politie toe om aangifte te doen. Mm -hmm. Um, het lastige van de politie tegenwoordig is dat ze pas om 9 uur uh, open zijn. Dus je kunt pas vanaf 9 uur uh, aangifte doen. En um, daar werd er wel alles genoteerd. Alleen um, bij de vraag die ik stelde van nou, uh, wat gaat er nu gebeuren? Ja, er wordt alleen melding gemaakt in het systeem en voor de rest wordt er niks meer gedaan. Dat, dat, dat is eigenlijk wat ik naar nou me toe gekregen. Dus voor de statistieken wordt uh, de aangifte wel opgeslagen, maar ze gaan niet op zoek, begrijp ik? Nee, ze gaan niet op zoek. Ze blijven gewoon lekker uh, bij toevallige meldingen van, uh, in het verkeersnetwerk. Daar zullen ze uh, wel op reageren. Uh, maar zo'n dan, dan, auto moet dan aangehouden worden bij, bij een toevallige controle of, of dergelijke. En anders dan kun je het gewoon vergeten. Ze, ze geven ook direct aan van, nou die auto die gaat naar Polen toe. Dat is negen dat is, uh, van de tien keer het geval. Ja. En daarmee is voor hun het hele verhaal uh, uh, voorbij. Hebben ze, ook, hebben ze ook verteld waarom ze er niet achteraan gaan? Nou, ze zeggen maar, we kunnen natuurlijk niet achter alle, elk busje aan, zeg maar, die, um, die gestolen wordt. Ja, maar dus dat, dat is de... toch ook zo? Nou, nou, zo zie ik het niet. Kijk, ik, ik, ik, ik reis nogal veel en ik kom ook in verschillende landen. En, en um, daar kom ik, ik, bijvoorbeeld, ik ben in Amerika geweest al vrij vaak. En daar wordt heel anders met een diefstal omgegaan. Op het moment dat er een auto gestolen wordt, een melding. Een melding doe je zo snel mogelijk. Dan wordt daar meteen actief naar rondgekeken. Want dat is het, het moment, zeg maar, dat je. de pakkans is nog zeer groot. Ja, want de politie zei net. U, u zei net zelf al dat de politie zei. die auto zit al in Polen. Die is al meteen weg. Dan heeft het ook eigenlijk niet meer zo heel veel zin om nu te gaan zoeken in Nederland. Nou ja, maar kijk, dat is dus het mooie. Het is, het is Europa. Ja, ik wil niet lullig zijn. Dus maar Europol als... moet ingeschakeld worden eigenlijk. <laughs> nou ja, kijk, eh, nee, bij het politienet eh, in Europa wordt allemaal aan elkaar, aan elkaar eh, geschakeld. Dat, dat blijkt dus nu ook. Want ik heb dus eh, iedereen, eh, alle mogelijke instanties heb ik een mailtje gestuurd. Zo ook zelfs de wijkagent, die er helemaal niks mee te maken heeft. En die reageert dan met, oh ja, maar dat, er is nog een, um, een systeem... waar dus bij elke politieagent... een ...melding wordt gedaan op, uh, op zijn uh, display. Dat lijkt dus wel te kunnen. Alleen toen werd gewoon gezegd van nee, dat doen we niet. En juist, het is juist zo belangrijk binnen die zes of acht uur... ...dat daar um, bekendheid aangemaakt wordt bij de politieagent... ...die op dat moment op de weg is. Ja. Als dat niet gebeurt, ja, dan, dan wordt er ook niet naar gekeken. Pas een paar dagen later, dus na, uh, na het weekend pas, dat was gisteren... Um, werd in één keer gedaan van, oh ja, dat, dat, de wijkagent bleek toch wel een idee te hebben... van wat er allemaal gedaan kan worden. Ja. Het is dan in te laat, wel te laat, want die auto is het daar waarschijnlijk wel in Polen. Die vind je ook niet meer waarschijnlijk. Nee, dus maar, wat u, u zegt, het moet eigenlijk sneller gebeuren, moet sneller wat gedaan worden. Uh, en ja. meneer Timmermans, die bus was ook wel belangrijk voor u als ZZP'er. Ja. Was, was u verzekerd? Ja, hij is wel vol wel verzekerd, ja. Dus u krijgt wel het geld terug? Ja, alleen daar heb ik niks aan. Kijk, wat denk je van de, van de tijd dat je stilstaat? Want de verzekering zegt, 30 dagen wachten we... en dan pas gaan we op betalen. Dus met andere woorden, dat is niet, niet na 30 dagen... maar de betaling, dat gaat meestal ook nog 10 dagen overheen. Dus je zit op, op, op een inkomstenverlies van 40 dagen. Ja. Ja. Nou, misschien ja. kunt u toch bij deze even het oproepje doen. Welke kleur is het busje? Hij is uh, of rood grey En dat is een beetje een groen-grijze uh, uh, bus... Verlengde okay, uitvoering. Um, gewoon de luxe uitvoering van buiten, zeg maar. Van binnen is het gewoon een doodnormale uh, bus. Um, met kenteken VX6 uh, uh, aan de achterkant. Ja, oké. Okay. Ja, volgens mij hebben wij via internet ook wel luisteraars in Polen en Roemenië. Dus als u luistert, kijk even om u, om u heen. En we hebben uh, ook nog een tip voor u. Ja. Mm -hmm. Uh, uh, de, de regie heeft zojuist even: Ik ben mijn auto kwijt door de Google Translation gehaald. En ja, mijn pols is echt verschrikkelijk. Dus zal ik, <laughs> <laughs> zal ik dit. Uh... Stratchilem Samotchat. Stratchilem uh, uh, Samo Nou, als iemand dat verstaat en doe er wat mee, uh, uh, bel de politie. Of uh, uh, laat het ons weten via Twitter: RedactieWNL of hashtag WNL. Dank u wel voor, uh, uh, voor uw verhaal, Anthony Timmermans. En veel succes met het terugvinden van bussen. Of anders het snel regelen van de nieuwe, zou ik zeggen. Ja, dank u wel. Oké, okay, hartelijk dank en veel succes. Dan gaan wij ondertussen naar de muziek hier in de nacht bij ons de gast. Stefan Morrison. Stefan, ben je nog een beetje wakker? Ik doe mijn best. Oké, okay. <laughs> welk nummer gaan jullie spelen? Wat is het nummer dat jullie nu gaan doen? The world is yours. Oké, okay, the world is yours. Stefan Morrison, hier live op Radio 1. Late at night, I can make your scarf heal at the speed of light. If it doesn't heal, we'll give it another try. No matter how far your dreams may be, it's just Matter of time. No matter how dark it gets inside, I know you'll find a light. No matter how high the mountain top, I know you'll get there. Even just for a little while.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 Stop imitating the world is yours. No matter how you learn the thing, To stop imitating the world is yours Stefan Morrison, the world is yours. Hier live bij Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. En blijf luisteren wat zometeen nog een live nummer van Steffen. Hij vindt zichzelf een winnaar. Hij schijnt tijgerbloed te hebben, maar hij is vooral compleet doorgeslagen. De best verdienende acteur in een televisieserie ooit, Charlie Sheen... is vandaag ontslagen door de Warner Brothers Studio... omdat hij volledig losgeslagen is. En onze correspondent Joris de Bij woont in Los Angeles... waar het nieuws over Sheen bijna de crisis in het Midden-Oosten overstijgt. Goeiedag, Joris. Goedenavond. Ik kan me voorstellen dat het wel smul is voor de Amerikanen, dit nieuws. Ja, het is opvallend uh, dat één man... Uh bijna het hele nieuws, zeg maar, beheerst. Maar het is toch echt zo? Want Amerikanen die houden op zich toch wel van een celebrity... die een beetje aan het... Uh, ja, een, beetje, een beetje waar het slecht meegaat. Een tijd geleden hadden we natuurlijk Britney Spears... die toen de hoofdkaal schoor. En kort geleden hadden we Lindsay Lohan en haar uh, drugsverslaving. En nu hebben we Charlie Sheen. Maar nou, Vinden mensen dan gewoon fijn om te genieten van andermans ellende? Die, van iemand die kapot gaat? Nou, ja, dat is... Dat, dat... Dat, dat valt natuurlijk niet voor iedereen te zeggen, maar de Amerikaanse media die springen daar wel heel erg graag op in. En uh, een wat meer serieuzere euh, journalist, als je het zo mag noemen, die uh, beschrijft een beetje dat Char Charlie Sheen de hoer is en dat uh, de pers uh, ja, de pimps zijn die er volop op inspringen. Nou, wat is er nou gebeur precies gebeurd met hem? Nou, dus Charlie Sheen is altijd al een beetje, nou, was natuurlijk een succesvol acteur, uh, onder andere Wall Street. Uh, maar ja, langzaam begon het een beetje af te. Af te, ...af te gaan met zijn acteercarrière in, in, in B-films gespeeld. en uh, Toen zat hij in Two and a Half succesvol serie in Amerika. Uh, Charlie Sheen krijgt bijna 2 miljoen per aflevering. So. Um, maar ondertussen zijn privéleven ging niet helemaal goed. Een paar keer gescheiden, uh, een paar restraining orders uh, tegen hem afgekondigd... ...door zijn ex-vrouwen... Um, en ja, Charlie Sheen begon langzaam aan het drugs te zitten. En uh, sindsdien is het een beetje het bergafwaarts gegaan. Ik ja. zag laatst een interview op tv, het beroemde ABC-interview. Uh, hij ziet er ook niet echt gezond meer uit... met een ingevallen gezicht en rare zenuwtrekjes. Ja, ja het ziet er niet best uit. En uh, ja, veel interviews waar, waar je dat goed in kon zien... En niet zo lang geleden, twee dagen geleden... volgens mij heeft hij zelfs op het internet... een uur lang zijn eigen Charlie Sheen-show uitgezonden... waar hij de meest... Ja, rare dingen eigenlijk aan het uitkramen was. Ja, dus jij zegt dat en hij twittert ook heel erg veel ineens. Hij heeft ook 2,3 miljoen followers en dus die filmpjes over zichzelf op het internet. Hij geniet wel van die aandacht, heb ik het idee. Ja, hij, hij neemt het helemaal in zich op en hij gaat, uh, hij gaat er vol voor. Hij, hij, hij begon te twitteren en binnen twee dagen had hij al meer dan 2 miljoen volgers. Nou, dat is ongekend. Ja, maar hij is ook wel een soort cultheld, voor al die mensen, lijkt me er zijn. Ik, ik, ik zie ook wel eens wat mensen over hem op Twitter. Er zijn ook heel veel mensen die het juist heel erg tof vinden... omdat hij ja, scheid heeft aan, aan conventies en gewoon lekker doet waar hij zin in heeft. Hij heeft toch geld genoeg. Ja, zo je het inderdaad ook. Ja, hij ziet zichzelf ook als echt een winnaar. En uh, hij gaat ze aanklagen voor veel geld, zodat hij uh, nog rijker zal worden. En ja, het, het maakt hem eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Maar er zijn veel mensen die zeggen dat hij geestelijk in de war is... En, ja dat, nou ja, dat is toch een beetje vervelend voor hem. Ja, maar is dat nou echt zo of zit hij gewoon te overdrijven om meer aandacht te krijgen? Dat zou je echt aan Charlie Sheen moeten vragen. Uh -huh. Dat weet niemand en iedereen loopt er een beetje om te, uh, op te gissen of het nou allemaal een act is of of het echt helemaal van het uh, padje af is, zeg maar. Op, ja. op de vraag of hij bipolar, dat is, manisch uh, depressief is, zei hij, I'm not bipolar, I'm by winning Dus hij heeft het ja, winnen dat in ieder geval wel beide de kanten, Ja, dat hij uh, aan beide kanten aan het winnen was, maar uh, ja. Nou goed, we zullen zien hoe lang hij door gaat winnen... en binnen hoeveel tijd hij 3 miljoen volgers heeft op Twitter. Dankjewel, je wel, Joris erbij vanuit Los Angeles... met deze update over de gezondheid van Charlie Sheen. En voor de update van het laatste nieuws in de nacht... Uh, het Nieuwsminuutje. Inderdaad, het Nieuwsminuutje. En daarvoor is hier Anne de Jong. Ja, we gaan volgens mij van de ene knettergekke man naar de andere... als ik het uh, niet journalistiek mag uitdrukken. Want generaal Gaddafi heeft het buitenland gewaarschuwd... bemoei je niet met onze binnenlandse politiek. Als het buitenland zich... Toch in het conflict mengt zal dat volgens de Libische leider gevolgen hebben voor de veiligheid in Noord-Amerika, Europa en het Middellandse zeegebied. Gaddafi heeft dit volgens het Libische persbureau Jana aan het Griekse premier laten weten. Hij moest dat als vriend van Libië doorgeven aan de Europese Unie. En in Amsterdam is onder grote belangstelling de film Gooise Vrouwen in première gegaan. De film gaat net als de serie over het wel en wee van vier Gooise vriendinnen. En fans hopen nu al dat er een vervolg komt. Acteur Peter Paul Muller, die de rol van Martin Morero vertolkt, hoopt dat ook. Er moet gewoon een nieuwe serie komen. Tenminste, dat zei hij tegen de verslaggevers op De Rode Loper. En uh, ja, de Australische staat Queensland, die dreigt weer te overstromen. En uh, deze keer gaat het, dit keer gaat het om het noorden van Queensland. Queensland, die is dan de pineut. De laatste tijd blijft dat deel van Australië toch al weinig bespaard. Het werd eerder al getroffen door aardbevingen en overstromingen. Het Nieuwsminuutje. En volgend uur is er weer een nieuw Nieuwsminuutje. Ja, dankjewel Anne. Als we geld kunnen besparen, dan zijn wij er bij WNL natuurlijk als de kippen bij. En Zeker als het om een half miljard gaat, want dat spoelen we ieder jaar letterlijk weg. Als we onze waterzuivering anders inrichten, dan kunnen we ontzettend veel besparen. Tenminste, dat zegt de Vereniging voor Energie, Milieu en Water. En Henk Brons is directeur water van die vereniging. Goedenacht. Ja, goedenacht. Waar spoelt die half miljard euro per jaar precies weg? Ja, we geven het met z'n allen te veel uit. Doordat we het, de manier waarop we met ons afvalwater omgaan niet goed hebben georganiseerd. We zitten natuurlijk vast uh, aan, uh, met een leidingenstelsel, uh, gaat ons afvalwater weg en daarna wordt het uh, via een soort uh, zuiveringsfabriek uh, schoongemaakt. Uh, daar heb je geen keuze in. Waar um, je mee te maken hebt als, als burger en als bedrijf, dat is dat uh, de manier waarop dat uh, op elkaar is afgestemd niet te efficiënt is. Dus uh, we verspillen met z'n allen daarmee heel veel waarde, heel veel geld. Geld als water kun je wel zeggen, een half miljard per jaar dus. En dat kan, uh, kan echt anders, namelijk door uh, het veel efficiënter te regelen als een bedrijf. Maar wat is er dan nu niet goed afgestemd? Ik begrijp u nog niet helemaal. Nou, je moet je voorstellen: uh, het heeft heel veel met elkaar te maken hoe je water uh, wegbrengt en hoe je, het, hoe je het schoonmaakt. Dat zijn eigenlijk uh, handelingen die in elkaars verlengde liggen. Maar wat we in Nederland gedaan hebben: we hebben het ene ondergebracht bij gemeenten, rioolbeheer. En het andere ondergebracht bij waterschappen, waterzuivering. En in plaats van dat het dus in één bedrijf zit, zit het bij twee overheden die met de rug naar elkaar toe staan. En als En dat, dat is niet samenwerken, maar het is meer, meer elkaar in de weg lopen. Terwijl wij zeggen van dat moet je op elkaar afstemmen. En als je dat doet, dan zul je vanzelf krijgen dat het als een bedrijf gaat lopen veel goedkoper. En nou, zorgen dan ook voor... Dat, die voordeel, dat je die voordeel, als je die dan behaalt, dat je die ook terug laat komen in lagere tarieven. En zo merken we daar met z'n allen heel veel van. Heel lagere prijzen voor rioolbeheer en afvalwater. Waar we nu zien, dat die prijzen alleen maar stijgen. En wie heeft het dan eigenlijk verzonnen dat dat door twee organisaties wordt gedaan, als dat zoveel geld kost? Ja, dat, dat is een goede vraag. Dat is al uh, lang geleden uh, besloten eigenlijk. We hebben in Nederland uh, waterschappen. En op een gegeven moment is de ene taak bij gemeentes neergelegd. Dat heeft de wetgever gedaan. En de andere taak bij waterschappen gedaan. Uh, en het was ook nog zo dat voor het ene, een een, het ene ministerie verantwoordelijk was... en voor het andere een ander ministerie. Hm. Dus in het land keek, zaten ze met de rug naar elkaar toe en Den Haag ook nog. Gelukkig is het nu allemaal in één ministerie ondergebracht. Dus ook hoog tijd om het in één organisatie onder te brengen, zou ik zeggen. En gaat dat op korte termijn gebeuren? Dat is wel onze oproep. We hebben vandaag als uh, Vereniging van Zakelijke Watergebruikers... samen met de Vereniging Eigenhuis een oproep gedaan aan de bewindspersoon. Dat is staatssecretaris Atsma. Om uh, op heel korte termijn um, daar een besluit in te nemen. Het is nu zo dat hij uh, vrij veel tijd uh, besteedt aan gesprekken met die uh, overheden. Nou, wij zeggen, uh, zet een stok achter de deur. Een, een mes op tafel. Hè. Zorg er gewoon voor dat uh, waar je als overheid, als rijksoverheid, kunt uh, afdwingen... dat die gemeenten en waterschappen de zaken in een bedrijf onderbrengen... dat dat ook gebeurt. Maar bedrijf bedoelt u dan ook dat het geprivatiseerd moet worden, volgens u? Nou, wat we zeggen is, uh, maak er zelfstandige eenheden van. En die, uh, die aandelen die kunnen prima in handen zijn... Uh, van uh, de overheden die er nu bij betrokken zijn, gemeenten en waterschappen. Dan kunnen ze op afstand uh, sturen. Maar uh, uh, dat is ook een taak van de overheden... Maar waar overheden vaak niet zo goed in zijn, dat is zelf dingen doen. Dat kunnen ze dan door specialisten laten doen, dat bedrijf. Als er naar u geluisterd wordt, hoeveel geld gaat dat ons opleveren? Ja, dus met z'n allen heel veel. Hè? Dat is de halve miljard. Mm -hmm. En dat is... Uh, uh, over de kabinetsperiode, een periode van vier jaar... per Nederlands huishouden, 200 euro. En dat scheelt dan dus 50 euro. Nou, ik ga vast bedenken wat ik daar uh, volgend jaar mee ga doen. Een paar cd'tjes kopen of zo? Bijvoorbeeld. Dank u wel in ieder geval voor de toelichting. Henk Brons, directeur water van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water. Graag gedaan. Tot links. Het is zes over half vier. U luistert naar Nog Steeds, Wakker Nederland, op Radio 1... Het nieuwsprogramma In de Nacht. En zometeen gaan wij het hebben over het nieuws van de huisjesmelkers in Rotterdam. Want de problemen lopen daar de spuigaten uit. Een hoog tijd om ze aan te pakken. Zeker. En nog live muziek. Maar eerst is het tijd voor comedy met onze huiscomediën Stefan Pop en Herman Otten. Dames en heren. Van harte welkom bij deze veiling van de spullen van het Koningshuis. U kunt uw bod uitbrengen door te roepen. En na deze veiling kunt u alle spullen ophalen bij de achteruitgang van Paleis Soesdijk. Te beginnen met het eerste veilingsobject. Het gaat hier om een tweedehands zwarte Suzuki Swift. Ik kijk de zaal in. Rijdt hij nog? Nee, nee, hij is totaal los. Oké, okay, 5 euro. 5 euro is gehoord, 5 euro, eenmaal. 5 euro, andermaal, 5 euro. Verkocht aan die meneer daar achterin. We gaan meteen door naar object nummer 2. Het gaat hier om de originele briefcorrespondentie tussen Prins Bernard en de heer Ahieter te Berlijn. -Libied. Wie biedt wie? Bij wie? De hoofdverdachte van de vernietiging van 6 miljoen Joden, waarmee Prins Bernard een warmhartige briefwisseling op nahield. Wat leuk, 5 euro! Vijf euro gehoord? Ik kijk de zaal in. Ik zeg vijf euro. Ik zeg vijf euro. Eenmaal, andermaal, verkocht aan die meneer daar achterin. En wij gaan door met het volgende object. Dat zijn vijf gebruikte cocaïnezakjes van Mabel Wisse-Smit... uit haar tijd met de heer Klaas Bruinsma. Zit er nog wel in? Een heel klein beetje. Oké, okay, vijf euro. Vijf euro, eenmaal. Ik kijk rond. Vijf euro, andermaal. Vijf euro, verkocht aan die meneer daar achterin. En wij gaan door met het volgende... Object? Dat gaat om een fotoalbum met de foto's van de ex-vriendinnen... van de heer Prins, Willem-Alexander biedt? Hoeveel, hoeveel staan erin? Het gaat hier om één foto, meneer. Oké, okay, vijf euro. Vijf euro eenmaal. Ik kijk rond, vijf euro andermaal. Vijf euro verkocht aan die meneer daarachterin. En wij gaan door met het volgende object. Dat is een bijzonder object. Het gaat om Argentijnse vliegtickets van Maxima haar vader... tijdens het Fidela-regime... Boven de zee. Gangpad of raam? Het gaat hier om een nooduitgang, dus sowieso extra beenruimte gegarandeerd. Oké, okay, 5 euro. 5 euro, ik kijk rond. 5 euro, eenmaal, andermaal verkocht aan die meneer erachterin. En wij gaan meteen door naar het volgende object. Het gaat om een vakantiehuis in Zimbabwe. Wie biedt? 5000 euro. Echt waar? Nee, joh, 5 euro. Oké, okay, 5 euro, eenmaal, 5 euro, andermaal. Vijf euro verkocht. En dan zijn we weer aangekomen bij het laatste object van deze veiling. En dat is niet zomaar iets. Het gaat hier om de hond van Edwin Roy van Zuiderwijn. Wie biedt? Ik kijk rond. Wie biedt? De hond van Edwin Roy van Zuiderwijn. Eenmaal, andermaal... Het is jammer dat de webcam het vannacht niet doen. Wat doet... wat Erik lag bijna onder de tafel van het lach bij deze die arme sketch. Die hond. Hoeveel moeite die man doet om zijn hond weer te mogen zien. En dan wordt hij afgeknald in een, in een sketch op Radio 1 in de midden in de nacht. Het kan verkeren. Hij luistert vast niet. Dus. Nee, dat niet. Onze columnist, Diederik van Zessen, hij is geen Midden-Oosten-deskundige. Toch denkt hij een mening te hebben over het staatsbezoek... van koningin Beatrix aan Oman. En dat hoort u zometeen. Eerst het laatste live-nummer van Stefan Morrison. Welk nummer gaan jullie er doen? Coordination. Hey. Dit is een uh, Reginemer. Die ken ik van de clip op tv. Ik zou zeggen, ga jullie gang. One, two, uh, one, two, The Wizard Wesson she got everybody waiting on a Coordination. Her and I, a perfect combination of a Coordination. The way she walks in the room, everybody say, baby, baby, baby, got there. She's a magic queen that catch your eye. Baby, baby, baby, got there. Oh, look how she dressed so fly. Baby, baby, baby, got there. Them high heels, them drive me wild. The way she wears them skin tights make her ass stand out so loud. Yeah, yeah. Everybody waiting on the coordination. Her and I a perfect combination. Check the coordination. She looks, she looks, she looks, she looks so damn fine. Well, I'll make, I'll make, I'll make her mine in my coordination. Now when I walk down the streets, everybody say that's what I'm talking about. Got on them bright cars. Skin's sparkling. Oh, look how she's profiling. Mm, got on a brand new Prince, making her statement with a rockin' rochi and a scandalously short skirt. So sorry, baby, but I just got to. And we're in dust, you still let's hold. Oh, oh. Wasted nuts and she got everybody waiting on a coordination. Her and I, a perfect combination, check a coordination. She looks, she looks, she looks, she looks so Wears her pride. I always get high when she walks by. My my, I, I. she wears her pride. I always get high when she walks by. My my my my. Let's go. The way she dresses, she got everybody waiting on her coordination. Her and I, a perfect Sing it to, me, to all my people with the pro-ordination Let the world know you got some beter dan zo'n tweemans applaus. Stefan Morrison, Coordination, dankjewel. Kom nog even naar de tafel, alsjeblieft. Uh, dan kunnen we jou nog even een paar vragen stellen over uh, jouw album. Je debuutalbum Revealed. Yeah, yeah. <laughs> ja, het is uh, net uitgekomen, hè, Revealed. Ja, 11 februari. Ja, en uh, wat reveal je daarop? Steven van Morris, een review gaat over het blootgeven van eigenlijk wie ik als persoon ben, wie ik als artiest ben, waar ik voor sta, hoe ik over um, bepaalde onderwerpen denk. Uh, maar ik deel ook uh, neem je ook mee naar mijn verleden. Opgroeien. In Suriname. Uh, Coördinations, bijvoorbeeld zo'n typisch nummer die, uh, ja, die gaat over het, het, het, het, het lekkere van, um, een, een, een, van het Caribbean eigenlijk. Ja. Dus, uh, we hebben, we hebben hier vannacht ook heel veel verschillende stijlen horen spelen. Ja. Net reggae, ervoor een ballet. Ja. Dat komt allemaal een beetje samen op, dat album. Dat komt allemaal samen op Revealed. Dat is, en uh, je, dat, ik ben echt ook beïnvloed door heel veel verschillende artiesten. Uh, dus vandaar dat mijn muziek ook zo eclectisch is. En waarom vind je het belangrijk om veel over jezelf, uh, van jezelf te delen met mensen in je muziek? Nou, dat is stel wij ontmoeten elkaar. Zoals dan, vandaag? Zoals vandaag. En als je dan, dan bouw je een band op met elkaar. En gaandeweg leer je elkaar kennen. Gaandeweg deel je je ervaringen met mij. Gaandeweg um, nou ja, vertel je mij eigenlijk wie je bent. En dat is voor mij revealed. Ja, je, je vertelt de mensen gewoon over jezelf. Ja. Je, je neemt de mensen mee. Ja. Um, waar kunnen we, wat kunnen we de komende tijd nog meer van jou verwachten? Nou, Sowieso veel promotie. Uh, dus veel radio shows. Aanstaande vrijdag staan we in uh, Panama tijdens Meijken's Radio 6. Radio 6, trouwens. Hier op de hoek toch? Nou, niet helemaal. Nee? Panama is aan Amsterdam. Nee. Panama oh, is in Amsterdam. Panama, radio ja. 6. Oh, maar sorry. Nee, radio ja, 6. Okay. Ja, goed, die is volgens mij het. wel hier in het gebouw, denk ik, of niet? Ja, dat doen we. Oh nee, oh. Ja. nee. Nou, dat doen we Radio 6. Um, we, doen, uh, we staan ook in. Bevrijdingsfestival staan we ook. We staan in Almelo op uh, 31 yes. maart. Uh, en ik weet niet of we dat ook al mogen bekendmaken. Maar we staan maar. op een mooie jazzfestival die aan zit te komen uh, zomer, uh, van de zomer. Hmm. En sowieso op uh, www.stevenmorsen.com. Is, is altijd, dat uh, een jazzfestival met iets van Noordzee in de naam? Nou, ik mag helemaal niks zeggen. Ah. Dus nee, ik, ik, ik weet het niet. Mocht dus het nou ja. zo zijn, you heard it here first. Ja. Op Radio 1. Nog steeds wakker Nederland. En, uh, ja, nou, nou is de uh, cat out of the bag, zullen we maar zeggen. The cat out of the bag. Ja. Let's go grab him. Nou. <laughs> Let's go catch the cat. <laughs> um, uh, maar merk jij dat je steeds meer optredens krijgt? Ja, het gaat, gaat langzamer. beter. Ja, het gaat langzamerhand wel. Dat is ook wel de bedoeling. Ja, natuurlijk. Maar, maar, ja. maar ja. Met, met al die verschillende stijlen, wat voor publiek trek jij het meest aan? Weet je wat het leuke aan Revealed is? Een plaat die echt zwinkt. Dus je, en dat merk je ook aan Wordt ook het publiek in de studio. Die, ja, je hoort. ziet het. Weet je? Dat is echt de naam toets. valt en, uh, en hij gaat swingen. En, uh, maar dat is precies wat Revealed is: het is echt een swingende popplaat. Dus het publiek die daarop afkomt zijn mensen die echt ook een fantastische tijd willen hebben. Een gezellige avond en um, met swingende muziek. Dat is precies wat. Uh, wat de platen op Revealed. Oké, okay. nou, ik zou iedereen aanraden, mocht je meer willen horen... stefanmorson.com, is het adres toch? Yes. En de platen Revealed ligt nu in, in de winkel. Hartelijk bedankt voor de komst. Graag de komst. gedaan. En ook uh, de bandleden die inmiddels al aan het inpakken zijn hierachter. Ja. Dank jullie wel. En, en Graag gedaan. Casper, heb je al ergens in het schema staan... wie we volgende week hebben als muziek? Chris Berry. Oké, okay. en wat is dat? Dat is uh, ook uh, een beetje van alles wat. Een beetje Caribisch, een beetje zomers... Een uh, beetje jazz, een beetje van alles wat, maar super lekker. Oké, okay, nou dan verheug ik me daar in ieder geval alvast weer op. En dan uh, kunnen we deze gezellige studio hier weer helemaal uh, vol zetten, neem ik aan. Ja, dat uh, lijkt me een goed plan, het zal het techniek leuk vinden. Oké, okay. nou Stefan, uh, veilig thuis zou ik zeggen. En uh, tot dan. En jullie nog Dank een fijne avond. Dankjewel, dankjewel Dank voor je het komen. bedankt dat wij er mochten zijn. Nou, het was uh, geheel ons uh, plezier. Wij gaan verder met het gewone nieuws van de nacht. En we gaan het hebben over de problemen met huisjesmelkers in Rotterdam. Dat loopt nogal de spuigaten uit. En het wordt dus hoog tijd voor Hamid Kar Karakus. Hij is de wethouder wonen in Rotterdam... om een klopjacht te beginnen op de huisjesmelkers in de stad. Maar om goed te kunnen jagen heb je sterke wapens nodig. En dat heeft de wethouder nog niet. Daarom stuurde hij een brief naar de ministers van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie... en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zodat hij de huisjesmelkers beter kan aanpakken. En wij hebben hem aan de telefoon. Goedendag, meneer Hamid Karakus. Ja, goedendag. Een brief aan drie ministeries. Dat is geen werk uh, wat u heeft gedaan. Nee, uh, we gaan voor de zekerheid, zou zeggen. Uh, maar het heeft inderdaad ook raakvlakken met, uh, met alle drie de portefeuilles. Want, uh, uh, waar gaat het eigenlijk om? Het gaat om dat we inderdaad heel lang bezig zijn om die huisjesmelkers goed en stevig aan te pakken in onze stad. En wat zijn precies uh, de problemen met de huisjesmelkers in Rotterdam? Nou ja, het probleem is dat je, dat je dus uh, die huisjesmelkers... Uh, dus uh, wat is een huisjesmelker? Ze dus heeft maar één doelstelling is er zoveel mogelijk geld verdienen aan de woning. En wat gebeurt er? Uh, is, meestal worden die woningen ingezet uh, voor overbewoning. Uh, dus heel veel mensen in een woning. Dus dat is in mijn belevenis pure uitbuiting. Tweede is geen interesse hebben in de omgeving, in de straat of de toestand uh, van de woning. En derde, en dat is ook het allerbelangrijkste eigenlijk, is dat je dus eigenlijk de welwillende eigenaren ontmoedigt uh, om te gaan investeren in het pand. Want zolang dus die huizenmuifers een pand niet onderhouden of overlast veroorzaakt voor de wijk en, uh, en de buurt, zie je gewoon een waardedaling voor de welwillende eigenaren. Ja, dat... En die willen wij uh, in bescherming nemen. Hoeveel van die huisjesmelkers zijn er in Rotterdam? Nou, dat is moeilijk, uh, moeilijk in te schatten. Het is niet alleen een Rotterdams probleem uh, in, onze, in, onze, in mijn beleving. Uh, het is een landelijk probleem. Uh, want uh, voor een maakt niet zoveel uit of het uh, de stad Rotterdam is... En, uh, of Schiedam of uh, elders in dat land... als ze maar heel veel geld kunnen verdienen. En dan zie je gewoon als je bij ons eigenlijk uh, erop drukt... dat ze ergens anders actief gaan worden... Uh, en dat uh, we hebben dus afgelopen jaren. Uh, hebben wij dus heel veel panden gesloten. Uh, of uh, overgenomen van, van de huizenmakers. Maar we horen wel dat ze dus ergens anders in het land. gewoon weer actief gaan worden. Ja. U pleit er dus vandaag voor uh, om die malafide pandeigenaren. een uh, verhuurverbod te geven. Waarom kan dat nu eigenlijk nog niet? Het is niet geregeld. Uh, kijk, wat wij willen is dat we zeggen van uh, je moet gewoon kort opzitten. Uh, drie dingen, cruciaal. Uh, eerste keer, overtreding, natuurlijke boete, gaan we, uh, hebben we vanaf 1 maart ingevoerd. Dat betekent dus dat we per overtreding tussen de 2000 en 18.500 aan boete kunnen opleggen. Uh, mocht dat niet helpen, zeggen wij van dan moeten we dus via de rechter afgedwongen uh, gedwongen kunnen worden dat. Er geen uh, uh, nieuwe huurder uh, kan komen via die huizenmaker, wel via de derde. Dus geen verhuur meer via de huizenmaker, maar mag wel via de derde. Uh, dat, is, dat is de tweede stap. En de derde stap zeggen wij van, uh, je moet ook in staat zijn, echt in die gevallen waarbij de huizenmaker echt niet wil luisteren. Uh, dat je ze kan zeggen van, dan gaan we hem onteigenen. Nou, in de, in de huidige situatie is de onteigeningsprocedure duurt heel lang, nou, gemiddeld drie, drieënhalf jaar. En dat kost heel veel geld. En uiteindelijk begin je daar niet aan. Dus dat moet naar onze mening uh, uh, vrij snel uh, kunnen. En kan dat ook? Ja, uh, dat kan. Uh, dus uh, als je wil, kan dat. We hebben daar de mogelijkheden voor om uh, het eigenlijk via onze Rotterdamwet... de Rotterdamwet is een, een bijzondere wetgeving... Uh, om grote stedelijke problematiek aan te pakken. En als je wil, kan je daaronder laten vallen... waardoor je eigenlijk een uitzonderingssituatie creëert voor bepaalde delen van de stad. Het ja. dus was een wet om kansarmen buiten bepaalde wijken te halen. De Tokkie-toets. De, de tokytoets. <laughs> toets U heeft nu dus een brief gestuurd naar die drie verschillende ministers. Uh, verwacht u op korte termijn effect? Denkt u dat de huisjesmelkers al uh, van angst beven? Nou, dat doen ze al in Rotterdam. Uh, alleen nu willen we het afmaken. Uh, want we zijn natuurlijk afgelopen een paar jaar zijn we er bezig. We hebben eigenlijk de top drie, top vier uh, hebben de stad uit kunnen krijgen. Uh, en dat is wel goed... Alleen wat je ziet is dat zij ook hun werkwijze aanpassen, eh, dat ze ook weer op zoek zijn naar eh, nieuwe regelgeving waar ze misbruik van kunnen maken. Eh, nou, wij blijven ze op de voet volgen, en dat zijn eigenlijk nog twee punten die ook in je brief staan, zeggen van het is een landelijk probleem, fenomeen moeten we landelijk aanpakken, dus ook blijven volgen, eh, ook landelijk. En eh, als laatste hebben we gezegd van eigenlijk moet je ook de banken eh, op aanspreken, en wat zie je in de praktijk dat banken eigenlijk eh, uh, hypotheek verstrekken aan de huisjesmelkers. En wat wij willen is eigenlijk dat ze dus het hypotheekcontract ontbinden... en zeggen van een hypotheek weer terug eisen. Oké, okay. u blijft de huisjesmelkers volgen, wij blijven u volgen. Dank u wel voor dit moment, meneer Karakous, wethouder wonen in Rotterdam. Dank u wel. Alsjeblieft, een fijne nacht verder. Dank u wel. Ja, uh, koningin Beatrix is uh, op staatsbezoek, of eigenlijk niet staatsbezoek... half staatsbezoek, zoals een, we kunnen zeggen. Een privédiner was het. Ja, maar goed, er werd wel de rode loper uitgerold, heb ik gezien. En uh, nou ja, sommige dingen waren er niet, sommige dingen waren er wel. Als er een half staatsbezoek bestaat, dan was dit het, heb ik het idee. Ja, wat vind, wat vind jij? Uh, kan, je dat, kan je dit verkopen als een privébezoek? Uh, ja, het is allemaal een beetje vaag gegaan. En, uh, ja, Mark Rutte heeft het ook toegegeven dat de, de berichtgeving erover misschien uh, niet al te gelukkig was. Ja, dat zei hij in, in het vragenuurtje, maar dat uh, uh, was namelijk zo. De uitnodiging die was uh, uh, verstuurd vanuit Oman. En als je dan weigert, dan is dat uh, een disrespect. Dus eigenlijk mag je. Is het een offer you can't refuse voor onze Beatrix? Ja, zo is het ook. En ik, ja, ik weet ook niet hoe erg het nou is in Oman eigenlijk. Volgens mij tussen al die Midden-Oosten valt Oman nog wel mee. Ja, en ze zou een hoop uh, vlees en vis te eten krijgen. Ah. Las ik in de krant. Nou ja. Dat dan weer wel. Dus voor het eten moet je naar Oman. Ja, precies. Goed, ja. wat doet onze mening er eigenlijk toe? Kan je je afvragen? En uh, kunnen we ons ook afvragen van uh, onze columnist, Diederik van Zessen. Ja, hij heeft wel overal verstand van, maar ja, overal, ja, bijna overal van dan. Maar deze week vindt hij het ook nodig om zijn mening te geven... Ja, over iets waar hij zeker geen verstand van heeft. Het land is in rep en roer, want onze koningin gaat naar Oman. Maar ja, wat moet ik ermee? Ik zal meteen maar eerlijk zijn, ik ben geen Midden-Oosten-deskundige. Dat is in deze weken ook wel eens wat waard. Zo'n beetje iedereen lijkt Midden-Oosten-expert... dus misschien dat het ook wel eens fijn is om de mening te horen van iemand die er... Net als u geen reet vanaf weet. En dat terwijl iedereen om me heen precies lijkt te weten waar het Tagrierplein ligt... hoe de derde zoon van Gaddafi heet of hoeveel inwoners Tripoli heeft. Dat niet alleen, iedereen heeft er ook nog eens een mening over. Ik niet. En dat is lastig als columnist. En dus zat er nog maar één ding op. Oman is een land in het Midden-Oosten... Er wordt de laatste tijd veel tegen de regering geprotesteerd. De demonstranten willen dat er veel verandert in het land. En de vraag is dus, moet de koningin dan wel gaan eten met de leider van zo'n land? Hé, lekker. Nick Renoy van het Jeugdjournaal helpt me in de goede richting. Kan ik ook een keer wat zinnigs gaan zeggen? Ik kan natuurlijk wel stoer zeggen dat ik een pacifistisch anti monarchist ben. Maar ik moet me natuurlijk wel op argumenten kunnen baseren. Soms is het kinderlijk eenvoudig. Ja, Nederland kan daar in Oman dus geld verdienen. Dat zit zo. Het schijnt namelijk dat de regering van Oman schepen wil kopen van een Nederlands bedrijf. En dat is natuurlijk goed voor Nederland. Gelukkig begrijpen de kinderen er alles van. Ik vind dat wel goed, want misschien kunnen we daar al veel geld voor verdienen. Ik ben blij dat ik er dankzij hen en het Jeugdjournaal ook eens wat zinnigs over kan zeggen. Blijkbaar is het heel simpel. Onze koningin gaat iets verkopen in Oman. Maar wat als die sultan er nou niks van wil weten? Die meneer die blijkt dus niet helemaal eerlijk te zijn. En ze gaat erheen voor een deal. Dus misschien dealt hij ook niet helemaal eerlijk. Of om even in de Jip en janne kanijntje touw te blijven. Wat als die sultan zegt. Op die verouwe grafdak. Ach ja, dan hoop ik maar dat de koningin lekker gegeten heeft. Ja, want het eten daar gaat het om hè? Dat zat wel goed in Oman, heb ik in de krant gelezen. Dus uh, lekker eten zal ze zeker doen. Oh man, wat is het lekker. Ja, goed. Straks na vier uur. Uh, is het weer tijd voor nu al wakker Nederland met Cameron Oela en Bastiaan Nachtegaal? Bastiaan, nacht of voor jou, goedemorgen? Goedemorgen. Wat gaan jullie doen? Ja, we gaan het hebben over buitengewoon diverse onderwerpen: um, van uh, gen onderzoek naar schoonspringen van Krakens en in Kerk in Breda naar uh, de verhouding tussen voetbal en de maatschappij. Dus het is echt uh, van alles en nog wat. De verhouding tussen voetbal en de maatschappij. Gaat ja. het over hooligan? Nee, het gaat over hoe belangrijk het is dat um, voetballers maatschappelijk betrokken zijn. Of voetbalclubs beter gezegd, maatschappelijk betrokken zijn. Uh, FC Twente is daar bijvoorbeeld erg fanatiek in. En die organiseren een congres in hun uh, eigen goalsvesten. Dan gaan ze het erover hebben. Um, maar ja, de vraag is een beetje of dat niet iets zou moeten zijn wat iedere club hoort te doen. Ja. Gewoon een beetje de maatschappij ook een beetje in de gaten houden. Ja, precies. Ja, want ze kunnen toch wat voor elkaar krijgen, natuurlijk, die clubs. Ja, ze hebben veel ja. aanhangers, natuurlijk. Uh, veel veel fans. aanhangers, veel, uh, veel openingen, veel faciliteiten, van alles en nog wat. Dus daar kunnen ze wel wat mee. Maar we hebben het, uh, we hebben het bijvoorbeeld ook over de Big Brother Awards. Of over. Uh, uh, waar hebben we hebben nog meer over? <laughs> ah, ja, dat zoveel was het. Oh, dat was, ja. het. dat was het. Verder blij nee, nee, nee, we hebben, nee, nee, we hebben ook uh, het laatste nieuws. En daar gaan we het allemaal over hebben. Zoveel, Erik. Oké. Okay. Dankjewel, uh, Bastiaan. Straks met je radiovriendje Kamran Oela. Genoeg reden om wakker te blijven of uh, met een goed gevoel op te staan. Lijkt me hier bij Radio 1 met zometeen nu al wakker Nederland. Volgende week hebben wij natuurlijk weer een nieuwe uitzending van nog steeds wakker Nederland. Ik uh, noemde het net al. Chris Berry is onze muziekgast. En verder uh, spelen we natuurlijk in op de actualiteit van volgende week. Dus dat kan ik verder nu onmogelijk zeggen. Ik mag u vertellen dat u voor onze vriend Bastiaan vast uh, in mag bennen, met bellen met dromen... Voor de dromenfluisteraar heeft u een gekke droom en wilt u die verklaard krijgen? Dan kunt u bellen naar 0800 1121 0800 1121. Daar is Bastiaan volgens mij heel blij mee. Ja, en dan kan je dus uh, jouw droom verklaard krijgen heb je een rare nachtmerrie of, of een terugkerende droom... en je komt er maar niet uit, misschien kunnen wij je helpen. We wij zijn servicegericht bij WNL, hoor yes. je hier vandaag. Dat allemaal straks, na vier uur in Nu al Wakker Nederland. Wij nemen nu afscheid van u en zeggen tot volgende week... met een nieuwe Nog Steeds Wakker Nederland om twee uur op Radio 1. Tot volgende week. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Slaap.